12 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Staatssecretaris Van Rijn blijft aan. Ook nu een deel van de Tweede Kamer het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Hij benadrukte dat de meerderheid van de Kamer hem in de gelegenheid stelt om de problemen rond de PGB's aan te pakken. De motie van wantrouwen werd niet gesteund door de regeringspartijen VVD en P van de A. en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Griekenland wilde 300 miljoen die het morgen aan het IMF zou moeten betalen... later storten. Dat kan volgens de regels, maar het is wel ongebruikelijk. Deskundigen wijzen erop dat het verzoek van Griekenland duidelijk maakt... dat de nood in Athene erg hoog is. De FIFA heeft de Ierse voetbalbond 5 miljoen euro betaald... om de Ieren te doen afzien van een rechtszaak. In de playoffs voor het WK in 2010 schakelde Frankrijk-Ierland uit... door een zeer omstreden doelpunt... Ierland wilde een rechtszaak beginnen... maar de FIFA betaalde de Ieren 5 miljoen om zich verder gedijst te houden... zo bekende de voorzitter van de Ierse Voetbalbond. Nieuwe dieselauto's zijn de afgelopen tientallen jaren nauwelijks schoner geworden. TNO heeft uitgevonden dat bij zowel dieselpersonenauto's als bestelbusjes... de uitstoot van stikstofide vaak 5 tot 6 keer hoger is dan wat fabrikanten zeggen. Volgens staatssecretaris Mansveld moeten de fabrikanten zich meer inspannen... voor een beter milieu. In de Canadese provincie Alberta hebben onderzoekers van het Royal Tyrell Museum... een tot nu toe onbekende dinosaurussoort opgegraven. Volgens de onderzoekers gaat het om een unieke exemplaar... omdat hij zowel op zijn kop als in zijn nek horens had. De rest van het lichaam is niet gevonden. Het dier was volgens de onderzoekers ongeveer vijf meter lang en anderhalve meter hoog. De 10e editie van de Alp du zes heeft zeker 11,5 miljoen euro opgebracht voor het onderzoek naar kanker. Daarnaast is er 3,5 miljoen aan donaties toegezegd. Ruim 4300 mensen beklommen vandaag de Alp du West in Frankrijk, fietsend of lopend. 380 deelnemers slaagden erin de berg zes keer te bedwingen. Het weer: het is een heldere nacht, morgen zeer warm, 27 tot lokaal 33 graden. In de avond trekken vanuit het zuidwesten zware buien met onweer, hagel en windstoten over het land. Dit was het enige. heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. CFM in 2015 al 25 jaar live. CFM. En welkom bij de Nacht van de Disco. Je luistert naar ZFM. Mijn naam is Willem Bruist. En bruisen, dat doe ik. We beginnen met Donna Summer. Ja, ik ben een diesel, ik moet langzaam aan beginnen En, uh, en daarna dan gaat het allemaal wel goed En uh, wel goed Wat kun je verwachten, uh, de komende Nou zullen we zeggen, drie, vier, vijf, zes, zeven uur De allerbeste disco, dat that, uh, sowieso met, uh, met, met hier en daar wat, uh, ja, wat kwingslaar over het nieuws Weer een verkeer Nou ja, verkeer hebben we vergeten, want er gebeurt niks wat we in Nederland Maar hier bij ZFM, daar gebeurt het Ja, dit blijft een, een heerlijk nummer natuurlijk. En uh, later in de nacht, uh, dan komt hij nou een keertje voorbij. Het is een trek van 8 minuten en 14 seconden. en Ja, om nacht nou volledig te draaien, dan heb ik aan het einde van de nacht niks meer. Maar uh, een uh, ja, li liefdevol begin, uh, Willem. Het is een uh, bijzondere liefdevol begin. Ja. En, en zolang je het maar voelt, zolang je het maar voelt. Ja, zeker. Nou, ik weet zeker dat er een hoop mensen... die, uh, die hebben gewoon uh, de halve meubilair uit de kamer gehaald. En hun huiskamer ingericht als discotheek voor de nacht. Nou ja, ik bijvoorbeeld... Is dat? Ja, werkelijk, werkelijk. En, en dan loop ik daar in mijn gebodied paint uh, glitterpak, zeg maar. Je, eigenlijk wil je het niet zien, maar het is, het is leuk. Ah, dat is leuk. Heftig. Hey, ik ben heel erg benieuwd wat jij nog meer uh, allemaal voor ons hebt meegebracht. Nou, ja. Je, waarschijnlijk Den Hartman, die ken je vast nog wel. Ja, Relight My Fire. Ja, zeker, zeker, zeker. Daar, wil ik, daar, wil, daar, wil, daar wilde ik eigenlijk uh, mee verder gaan. Uh, als nummer twee in de, in, in de disconacht. En uh, na nou, dit nummer komen er nog veel meer natuurlijk. Dus uh, daar komt hij. Just keep on. Earth, Wind and Fire met uh, Boogie Wonderland. Uh, Charles, waar, waar was jij in die tijd? Wat deed jij in die tijd? Weet je het nog? Uh, de tijd van... Waren dat jaren tachtig? Uh? Nee, nee, nee. nee. Disco, dat is, toch, dat is toch jaren 70, hè? Ja, dat begon een jaar, maar, jaren, maar in jaren tachtig toch ook nog. Maar ik weet niet, Earth, Wind and Fire... Ik weet niet uh, welk jaar dit nummer nou precies is uitgekomen. Want jij uh, vroeg, vroeg me wat ik deed in de tijd dat dit nummer... Uh... Oh, dat, dat, dat, dat zal geweest zijn tussen uh, uh, 1970 en 1979. Ja. <lacht> Dat is een ruime keus, ja. Nou, wat deed ik in de jaren zeventig? Oh, toen was ik net uh, getrouwd. En uh, dan had ik, toen kreeg ik mijn eerste zoon in 1973, Sander. Die is ook drummer trouwens. En, en uh, in 1976 werd mijn dochter geboren, Marit. Man, man, man. Ja, dus, dus mijn eerste twee kinderen zijn, zijn geboren in die, uh, in die tijd. En, uh, dus dit... wat, wat deed ik? <laughs> u raadt het al, luisteraars. Oh, mijn god, dit gaat er helemaal nergens naar <laughs> de beste luisteraars. Ja, uh, ik, uh, ik verwekte mijn nageslacht, onder andere. Nee, maar daar ben ik natuurlijk niet altijd mee bezig geweest. Maar toch niet in, toch niet in de discotheek, <laughs> hoop ik? Nee. nee, niet in de discotheek. Nee, nee, nee, nee. buiten de discotheek. Buiten de discotheek. Het steegje erachter. Ja. <laughs> Zo, zoals bij ons, zijn, laten we zeggen, brommerski Ja, maar wel leuk. Ik, ik, uh, ik speelde in, in de jaren zeventig ook in Doena Deli in Noordwijk. Dat was een grote uh, dancing. Waar beneden in de kelder een uh, bandje op live. Waar boven een band op live En waar voorzichtig werd begonnen met, uh, met een dj in een discotheek. Uh, en uh, dat was eigenlijk uh, uh, toen een slag voor, voor de uh, mensen die allemaal in bandjes speelden. Want die bandjes die konden overal uh, in die tijd nog spelen. Uh, in Noordwijk, uh, in Scheveningen, nou, in Den Haag. In al die clubs waren uh, uh, daar werd live opgetreden, en dan praat ik over de tijd ook van de Sandy Coast en van, van, uh, Ja, de band van Hans van Meulen. Ja, ja. Wall Wally Talks en de Outsiders en zo. Ja. En, maar toen werd er al voorzichtig begonnen met, met uh, het opzetten van discotheeks. Dus, uh, gelukkig toen nog naast een beentje. Dus ik kon gewoon spelen, maar, maar uiteindelijk uh, zijn die discotheken ons in een bepaalde periode toch fataal geworden. En, Later niet meer hoor, want later konden we weer volop spelen. Dus. Het, maar het is een periode geweest, dat, uh, nou ja, net, net zoals Cliff eventjes heeft uh, te lijden gehad. En dat geldt ook voor Elvis onder de Beatles toen ze opkwamen. Hè, toen hoorde je even niets meer van Cliff. Of joh, niets meer wil ik niet zeggen, maar, maar toch minder en ook, ook minder van Elvis. Ja, zo gaat het in de muziek. Ja, nou ja, het is, uh, dat is inderdaad zo... Uh... Wat ik, wat ik nog wel kan herinneren uit de tijd. Uit, uit de ja. Ik was toen nog jong en onbedorven. Ik mm -hmm. ben nog, nu alleen nog <laughs> jong. <laughs> en uh, ik kan me nog herinneren de allereerste keer dat ik naar de discotheek toe ging. Uh, toen werd ik geweigerd Omdat ik... Uh, ik was te klein. Te klein? Ik was een klein lief mannetje, was ik. Maar luister, uh, want ik kan me herinneren in die periode... Als ik dan wel eens ging stappen, dat je dat toch minder... Uh, problemen had om binnen te komen ergens als tegenwoordig want tegenwoordig staan er van die grote klerenkasten voor de deur ja, ik en die hou je kijk, al tegen als je als je als je een pukkel op je neus hebt ja <laughs> maar misschien kijk dan moet je dat... Heel vaak zie je gewoon dat die dingen door elkaar gegooid worden. Want wat jij ziet als een pukkel, kunnen hun zien als een bolletje. ja. ja. bolletjes in Nederland, <laughs> dat gaat niet werken. Nee? Dat, dat gaat niet werken. Okay. Hey Willem, ik maak meteen van de gelegenheid gebruik om vast afscheid te nemen. Want ik ga zo naar mijn mandje. Want ik ga morgenochtend, luisteraars, ja, ik ga vlieren. Wat ga je doen? Ik vlieren. Nou, het is het is jammer dat ik Randy Crawford die klaar heeft staan met One Day of Fly Away. Ja, maar dat is dat is, dat is geen disco, dis, dat is geen disco nee, ja, dat kan je niet maken. Daar hou je te goed van mij. Ja, nou, wel No More Fear of Flying misschien. Dat is dat is uh, No More Fear of Flying. Dat is na de disco tijd geweest. Ja. En, uh, dat is wel, Ja, kan je ook niet maken. Nee, nee. Maar dat dat maakt niet uit. Kijk, als jij morgen in de vliegtuig zit. Uh, doen dan een plezier. Dat, dit is maar een klein vliegtuigje, hoor. Een chessnaadje. Ja, maar he. je bent ook een klein mannetje? Ja, bedankt, ja ik, maar ik, ben, ik ben wel een duif. Ik ga ernaast vliegen. Ja, en ik, ken, <laughs> ik, heb, al, ik heb al gezien. Hè? Ik kan dus via de social media kan ik meekijken wat de ja. luisteraars uh, denken en, en vooral ook kunnen zien. Ja. Uh, men heeft een compliment gemaakt over het feit dat jij je vandaag in. Uh, en een kaki kleurig outfitje loopt. Een kaki kleurig, ja. En, ja, die kamer was die... Ik heb vanmiddag in de tuin gelegen, luisteraars. Daar komt het door. <lacht> en ik had geen zin meer om me vanavond nog om, om te kleden. Dus ik heb gewoon mijn korte broek. Nou, het is nou toch weer voor een korte broek, Willem. Dat kan nou toch wel. Ja, dat is wel weer zo. Ik zou zelf niet durven. Maar goed, dat heeft meer te maken met die, met die twee stokken die eronder zitten. <lacht> dat dat gaat niet al, de, al die dames lopen allemaal met die korte rokjes rond. En, en bikinis hier in Zandvoort. Ja, maar dat wil dan niet zeggen dat ik dat ook moet gaan doen? Nee, maar ik heb ook mijn bikini niet aan. Ik heb mijn kaki broek aan. <lacht> nou ja, goed. Hey, ik vind het in ieder geval uh, leuk uh, dat je in heel eventjes gebleven bent. En, uh, nou, gezellig. En uh, Ik wens jou voor de rest van de nacht uh, heel veel sterkte toe. En maar vooral veel, veel succes en ik luisteraars. Ga best doen. Ik ga mijn best doen. Ik heb in ieder geval een nummer voor je klaarstaan. Ik hoop niet dat jij de morgen doet in die veelste wijne Chesna. Want uh, ja. anders komt het niet goed. Het is, uh, het is van de Jacksons. Oh, Oké, okay. maar nog eventjes willen ja. de, de mensen, u, u wordt verboden naar bed te gaan. Zo is het. <laughs> Zo is dat. Nou, dan komt ie. Let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance. Let's shout, shout, shake your body down to the ground. Let's dance. Let's shout, shout, shake your body onto. Ja, je luistert naar ZFM, De Nacht van de Disco. En uh, het zal een nachtje worden, hoor. Ja, ja, ja. Uh, Charles zit nu in de auto. En uh, Charles zegt, drijft een leuk nummer van mij, hoor. Uh, een beetje rustig nummer, want ik moet op de weg letten. En, uh... Nou, dat gaan we doen, vriend. Daar komt-ie. Charol, hou dat stuur goed vast en hou die auto op de weg, hè? Kijk, een boos telefoontje, het bloemendaal. En wil je wel iets doen, dan buiten de auto. <laughs> And drinks herself half blind She lost her youth and she lost the Tony Ja, ja, ja, die Barry Manilow, Those Were The Days. Je hoort er uh, niet zoveel meer van, maar goed, vanuit die tijd... Uh, ja, het blijft gewoon gezellige muziek. En uh, het, ja, het riekt naar een beetje naar de tropical night natuurlijk, hè. Die moeten eigenlijk ook wel weer komen, maar ja, misschien in december. Ik heb een, uh, een nummer klaarstaan. Uh, dat is eigenlijk een verzoek, En, uh, ja, het is voor Ro. En, uh, en Ro is van Toet. En Toet, en Toet en Ro. Rood Toet, maak er wat van zerk. <laughs> hij, uh, hij vraagt om een nummer van, uh, van de Commodores. Oh, ik weet niet of ik die heb, maar uh, ik ga het proberen in ieder geval. <laughs> Rode komt hier. Ow, ow, she's a bread house, I like Lady Stack. That's a fact. I ain't holding nothing back. How she's a bread house, well put together. Everybody knows this is how the story. Thank you. was met de Brighouse en deze was speciaal uh, voor Ro en uh, Ro dat is uh, ja, Ro is van toet hè? Ik, uh, ik heb het al gezegd, maar goed uh, dat maakt niet zoveel uit Yo, van die foute nummers. dit is er eentje van ik draai hem toch en uh, Ro, dankjewel, ik hoop dat je ervan genoten vriend Don't let him take your love from me you. You're no good, can't you see? Brother Louie, Louie, Louie I'm in love, set to free Oh, she's only looking to me Only love breaks a heart Brother Louie, Louie, Louie Only love's paradise Oh, she's only looking to me me Dat, dat, dat geluid dat ging even weg, dat zakte even weg. Ik kan er ook niets aan doen natuurlijk. Je luistert naar de zieren. Jongens, jongens, dan gaat dat weer snel. Het gaat allemaal hartstikke snel. Maar enigszins, we hebben zeven uur alleen maar disco-muziek. En we dachten hier van headwave en uh, heatwave is het eigenlijk, hè? Boogie nights. Dat kun je wel zeggen dat het niet helemaal goed ging. Ja, sorry, ik kan er ook niks te doen. Het is verkeerde nummer gestapt Maar goed, ik ga niemand de schuld geven. Want uh, Charles is daar toen weer met zijn, met zijn poezelige handjes aan de knopjes. En ja, dan, dan ga je, dat soort uh, dingen ga je krijgen natuurlijk. Nee, het is mijn gekheid. Het is gewoon mijn eigen schuld. En uh, ik heb gewoon niet goed gekeken. En uh, waarschijnlijk uh, ben ik toen gewoon aan het of ofzo. Ik mag al armen van drie meter, zien jullie dat? Ik kom gewoon te kort. Kijk, <lacht> kijken, wat kan ik daaraan doen? Ja, dat doen we gewoon zo. Ja, vind ik ook goed. Ik zit er doorheen te praten en uh, ja, vergeef me, dat uh, is niet mijn gewoonte. Maar goed, het nummer had ik al gedraaid. We moeten toch verder met... Uh, het volmaken van de zeven uur, maar alleen maar nacht. Uh, ik zie, uh, ja, er luisteren toch weer een hoop mensen. Uh, het uh, bedrijf, wiens namelijk niet zal noemen, want daar begin ik niet aan. Die is uh, nu lekker bezig met de nachtdienst. En jongens, heel veel plezier. Hou je kopje bij het werk, want ze hadden me zo. Met medicijnen mag je niet gooien. Nou ja, en dan vult je het verder zelf maar in. <laughs> Oké. Okay. En uh, verder, uh, ja, heb ik luisteraars. Uh, die, die melden zich uh, vanuit Canada. Uh, vanuit uh, Hamilton. In in Canada. En een heel special welkom... ...to mijn vrienden over daar. The next song is voor you. Zojuist, uh, dat er bitterballen zijn. Je luistert naar de nacht van de disco, een ZFM. En ja, tot mijn grote verrassing zie ik hier MK drommel staan met Lisa. Dat is niet Wendy en Lisa, dat is iemand anders natuurlijk. En je hebben bitterballen ballen bij zich. Mensen, bittere ballen. sorry Ja, en of dit nou soul is of disco, wat maakt het uit? Het was in de discotheek en het was heel erg gezellig. En dat geldt ook voor dit nummer van McCoy en de Hustle. Een Hassel met bitterballen vandaag. Luis zie je de nacht van de disco en uh, ja, het is dan uh, een hele verrassing uh, dat uh, in één keer uh, twee uh, dames hier uh, in de studio staan met uh, weet ik een heerlijke parfum ze bij ze, want ze komen met uh, een frietkot weg en ze komen met bitterballetjes aan en zo. en nou, de houdt wel een bruis van. Want, kijk, daar ga ik van bruis natuurlijk. En ze blijven bezwaaien, want uh, ze zijn allemaal weer bekenden van elkaar. Uh, Joke in Canada, die schijnt er weer, uh, die schijnt ze ook weer te kennen. En jongens, wat is het wereldje toch klein. En dat maakt ook allemaal helemaal niks uit. We gaan uh, trouwens richting uh, de klokken van 11 uur zometeen. Dus ik zet heel eventjes een pauzemuziek hier. Dat moet wel, want anders dan. Uh, dan blijf ik aan het praten natuurlijk. En daar komen jullie niet voor. Dus ik geniet even van de Better En jullie genieten dan maar eens eventjes van. Uh, wat hebben we opstaan? Imka, wat hebben we eigenlijk opstaan? Dat weet jij niet, hè? Nee, dat weet je niet natuurlijk. Komen we zometeen uh, op terug. Oh ja, de hassel. Zeg Doe de Hassel. De Hossel. De Hossel. Nou, dan nou gaan, de, nou gaan de, de hele familie berichten... Die, uh, die gaan over de messen van uh, Facebook heen. Van wie dan allemaal... Uh, Familie is van wie? En, nou, ik, ik wil even citeren, erg werk. Lisa is een 98 van de vaderskant. Kleine wereld. Lekker, stuur ons ook eens wat. Ja, die bitterballen zeker. Nou, dat gaat echt niet door, Canada. Sorry, hoor ik net. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Je luistert naar ZFM, Nacht van de Disco. En deze uitzending draait door tot 7 uur morgen vroeg. En tot die tijd uh, ja, hou ik jullie gewoon lekker bezig. Dus alle luisteraars, uh, en kijkers natuurlijk, hè? want uh, er was flink gekeken, even zwaar, jongens. Hé, hé, hé, Nee, <coughs> goed. Ik zeg naar Tim ik zeg, uh, ik zeg, ik zeg is, dat, is dat wel disco? En, uh, ja, en te kijken ze me heel gemeen. Nou, ja, natuurlijk is dat disco, zegt ze. Ik zeg, maar hoezo dan? Zegt ze, ik denk ze nou ook altijd de boogie. Dat willen we nog een keertje live zien natuurlijk, hè.